8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen in Irak is een huis gebombardeerd waar vermoedelijk de leider van de groep Islamitische Staat vergaderde, Abu Bakr al-Baghdadi, meldt een Arabische TV-zender. Persbureau Reuters zegt dat volgens ooggetuigen verschillende leiders van Islamitische Staat in het huis waren. De aanval was in al qaïm in de buurt van de grens met Syrië. Verscheidene leden van de IS zouden naar ziekenhuizen zijn gebracht... en lokale IS-leider zou om het leven zijn gekomen. Vrienden van een gegijzelde man in Syrië hebben opgeroepen om hem vrij te laten. Het gaat om de Amerikaan Peter Kessick, die vorig jaar in Syrië werd gevangen genomen... bij zijn werk als hulpverlener tijdens de Syrische burgeroorlog. Hij werd in een eerdere onthoofdingsvideo van IS aangekondigd als volgend slachtoffer. Tijdens zijn gevangenschap bekeerde de Amerikaan zich tot de Islam. Zijn Syrische vrienden zeiden op een persconferentie dat de islam het onderling vermoorden van moslims afkeurt. In Den Haag hebben bijna 3000 mensen gedemonstreerd tegen de wet langdurige zorg. Ze boden een petitie aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer aan. Het kabinet wil dat ouderen langer thuis wonen. Vakbond advocabo vreest uitholling van de ouderenzorg. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wet. Noord-Korea heeft twee gevangen Amerikanen vrijgelaten. De een zat twee jaar vast in Noord-Korea, de ander zeven maanden. De toerist Matthew Todd Miller zou in Pyongyang zijn paspoort hebben verscheurd en asiel hebben aangevraagd, maar het regime veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van zes jaar. Kenneth B werd in 2012 veroordeeld tot 15 jaar strafkamp voor een poging tot het omverwerpen van het regime. De twee kwamen vrij na lange diplomatieke inspanningen van Amerika. Het weer.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 met Maurice Mulder. 24. Jaargang aflevering 42. 17 oktober. Tweede uur van de Euro Breakdown. Totaal in de Euro Breakdown zitten de 17 stijgers. Vier zitten blijvers, 17 dalers, twee nieuwe binnenkomers. Er waren Robin Schultz samen met Jasmine Thompson. Hangos Daan op 32. En op 38 Jesse Wars, Say you love me. Dit uur gaan we vanaf 17 naar beneden tellen. Ik heb uh, een paar overgeslagen. Dus op 21, Ella Hennison met Ghost. Nico en Vince, Emma, Wrong op 20. Op 19 vind je Ed Sheeran met Don't. Maroon 5 op 18 met Maps. En deze week op nummer 17 vind je Geronimo van Shepard. We gaan ook nog kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe het daarvoor staat. En wie, oh wie staat er deze week op nummer 1? Dan ga ik je aan het einde van dit uur vertellen. Can you feel it?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 nummer 20. Vier weken lang in de Euro Breakdown. Er zit Shepard met Geronimo op nummer 17. En we gaan door met een oude vandaag. Een echte oude rot in het pak. Die vinden we op nummer 15. Selene Graffitz met de Chamber. En om 16 vond nog John Legend met All of Me. De Euro Breakdown. Soul. where there was love lies in empty Aan in deze lijst in de jaren 80 was hij ook die bestormde die al de hitlijsten. en nou doet hij dit weer op nummer 15. Lenny Gravits. met de Chamber op nummer 15, dus Lenny Gravitz op nummer 14 vinden we Coldplay Sky full of stars en we hadden net al de snelste dalen. Die stond op nummer 40 Maroon 5 met Animals, negen plaatsen gedaald. Maar we hebben nou de snelste stijger. Vorige week was hij dat ook al. Ze doen het goed, die jongens van One d oftewel One Direction. Op nummer 13 vinden we ze met Steal My Girl.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 means alright. UK doen het goed. Op 12 vinden we Enrique. Oh nee, Iggy en Zelia samen met Ride Ora. weer dan vorige week nog op nummer 16. We zijn aan het opklimmen. Want vorige de hoogste positie is ook 12. And somehow you go astray We went from nothing to something Liking the loving It was us against the world And now we just fucking It's like I love you so much And now I just hate you Feeling stupid for all the time that I gave you I wanted all the nothing for us Ain't no place in between like, might be me believing what you say That you never mean Like it'll last forever But now forever ain't as long If it wasn't for you I wouldn't be stuck singing this song You were different from my last But now you got a mirror and as it all plays out It so couldn't be clear enough for so. yeah. Everything for it, I want you to feed for it Wake up and dream for it, till it's got you Guessing forever and you lean for it, till they have a case Can a check on your mind and it's nothing to me, on it On it, on it, now it's me time, believe that If it's yours and you want it, I want it Promise, I need that, tell them everywhere That you be at, I can't fall back or quick Cause this is a fatal attraction, so I take it all Or I don't want it, it is the En la que te suplico que no salga el sol. See ya, ...vinden we Enrique Iglesias. Inderdaad, Bailando. En een vrouw voor die Iggy Azalea Black Widow. Samen met En daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40. mijn 40 vinden we daar Ghost van Ellen Henderson... Nieuw binnengekomen is Aleto samen met Tavlo, Heroes. We could be heroes, op 39. Ariane Grande, Problem, op 33. En André Hazes Jr., Ik leef mijn eigen leven, op 34. Mr. Props met Waves, op 28. En nieuw binnengekomen ook op 25 is Avicii met de Days. We gaan verder doorheen scrollen, komen we op nummer 15 uit... Nummer Root van Magic. Op nummer 10 vinden we Nielsen. Sexy als ik dan. Op nummer 9 Bang Bang van Jessie J, Ariane Grande en Nicky Mignai. Op nummer 8 Sam Smith. Stay with me. Je hoort hem net bij mij op nummer 11. Hier staat hij op nummer 7. En Rieke Iglesias met Lando. Gezakt naar nummer 6 vorige week op nummer 4. Prayer and sea van Lillywood en de Prick. Calvin Harris en John Newman met Blame op nummer 5. Fireball van Pitbull en John Ryan op nummer 4. Alaba The Base, Maca Trainer op nummer 3. En heel snel gestegen, vorige week nog op 25, deze week op nummer 2. Mr. Props Nothing Really Matters. En nieuw binnengekomen, meteen naar de nummer 1. Dat kan niemand minder zijn dan Jan Smit en Kraantje Papi. Met handen omhoog. We gaan door met de hitlijst van Europa. Daar vinden we op nummer 10 Sam Smith. Stay with me vorige week nog op nummer 9. En deze week op nummer 9 vorige week op nummer 8 Ariane Grande. Samen met Zit break free. Daar staat Ariana Grande. Samen Zet, Break Free. Laten we eens kijken naar de Airplay World Official Top 100. Er ze op nummer 8 met dit nummer. Hele Swift op nummer 7. Sam Smith op 6. David Quedas en Martin. Lovers on the Sound op 5. Magic Root op 4. Chandelier op 3. En Maroon 5 met de nummer Maps op 2. En Lily en Break My op 1. En dit is nummer 8 van de Euro Eurekaan. Bang, bang! Yeah. Jessie yeah. J around the ground and Nicki yeah. Minaj. Dominant, prominent, yeah. it's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Nummer 9 en nummer 8 in handen natuurlijk van Ariane Grande, yes. Maar deze keer samen Jessie J en Nicky Minaj. Ik denk dat uh, iemand die hier in de bankruimte zit erg blij met me is. Twee krachtige elkaar Ariane Grande. Nou, hij heeft hem zelf tot het bureau gegaan. Moet toegeven, ze geven nog gelijk ook. Nummer 7 slaan we over de Magic Run Root. Vorige week op nummer 6. The Euro breakdown. En wij gaan door met nummer 6 Taylor Swift. Vorige week op 10. Shake it up. We'll yeah. Vanmiddag tussen 3 en 5. de grootste hit van Europa, met Maurice Mulder. we gaan kijken wat we dit uur hebben gedaan. Ruim een half uur weer voorbij. Op 17 vonden we Shepard met Geronimo. 16 All of Me van John Legend. Op 15 vonden we Lenny Griffiths met The Chamber. Op 14 Coldplay, Sky Full of Stars. One Direction, snelste stijger van deze week, op nummer 13... Vorige week nog op nummer 24 en was twee weken in de hitlijsten. Igaas Lea samen met Rido Ora, Black Widow op nummer 12. Enrique Iglesias met Pailando op 11. Dan gaan we naar de top 10. Sam Smith, stay with me. Daar de rode lantaarn aangedragen van. Ariana Grande met Break 3 op nummer 9. Op nummer 8 vinden we Jessie J, Ariana Grande, Nicky Minaj. Bang Bang. 7 is in handen van Root met een nummer Magic. Ah oh nee, andersom. Magic met een nummer Root. Wel goed zeggen. En je hoorde hem net vorige week nog op nummer 10. Hoogste notering ooit. Voor hele Swift op nummer 6. Met haar nummer Shake It Up. En op 5 vinden we David Guetta. Gisteren nog gezien in RTL Late Night als een Fransman. Maar dit keer staan we met Saint Martin. Then show the world a burning light that never shines so bright Your breakdown van deze week. Ik ben benieuwd. We gaan even Down Under kijken of het daar staat met de top 40. Helemaal aan de andere kant van de wereld vinden we Australië Down Under. Daar vinden we op nummer 40. Keesera, Justice Crew. Op nummer 40 nieuw binnengekomen is daar Secret van Mary Lambert. Nummer 38 vinden we daar Bo Ryan in de Justice Crew. Where are you from? Milk Jens met Stolen Hands op 37. Fireball van Pitbull en John Ryan op 34, Sam Smith Stay With Me op 33, Ella Henderson met haar nummer Ghost op 32, vier plaatsen gezakt, Sigma en Paloma Fate met Changing Jane Jane Jane op 31, Katy Perry op 29 met This Is How We Do, The Madden Brothers We Are Done op 28, en Jennifer Lopez staat ertussen, nieuw binnengekomen daar in Australië op 27 met Booty. Black Widow staat daarop op 26 en Break Free op 25. Hillary Duff staat bij hun ook in de lijst op 23. Drie plaatsen gestegen is er weer. Ed Downs op 21. One Love Can Hurt Like This, Paloma Fate op 20. One Direction is daar ook binnengekomen. Die heeft daar ook de top 40 bestormd. Nieuw binnengekomen daar op nummer 15 zijn ze terechtgekomen... Met hun nummer Steel My Girl. George Ezra Budapest. Op nummer 14. Bang Bang van JCJ, J, Ariana Grande en Nicky Minjai. Op nummer 12 daar. Dan kijken naar de top 3. All About That Base, Megan Trainer Op nummer 3. Thinking Out Loud van Ed Sheeran. Op nummer 2. 10 plaatsen gestegen vorige week nog op nummer 12. En de Veronica's Making Room with Me op nummer 1 bij de Australië Top 40. Maar wij gaan we verder met de Europese top 40. Daar gaan we naar nummer 4 toe. En die is in de handen van Sia. Met het, hun nummer Chandelier. Vorige week nog op nummer. Oh, ook op nummer 4. En de hoogste ooit op nummer 3. Oh, moet ik wel de groei schrijven? Sia! En ook met die mooie brom waar die ook mee was begonnen. The Euro Breakdown. En we zijn aangekomen aan de top 3. Maak je eerst vanaf 10 terugtellen. Want ja, zo snel krijg je hem nog niet van me. Op 10 vinden we Sam Smith. Stay with me vorige week nog op nummer 9. Deze week op nummer 9. Vorige week op 8 Ariana Grandes. Samen met Zet met Breakfree. Op 8 vinden we Jesse J., Ariana Grande en Nicky Minaj met Bang Bang. 7 is in handen van Magic Root. Naar de zesde plek toe met Shake It Off. Op de vijfde plek David Guetta samen met Sam Martin, Lovers on the Sun. De vierde plek, die hoorde je net. Dat is Sia met Changelier. En wij gaan nu naar de derde plek toe. Dat is Calvin Harris samen met John Newman. Blame. Vorige week ook op nummer drie. Die week de op nummer twee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 Dit moet Jan zijn handvast naar Stelveldhuizen, politiek. Ik zei de gek en nog veel meer. Artiesten, columnisten, alles komt er voorbij daar. Ja, maar we gaan eerst naar nummer 2 toe. Lilywood en de Bricks zijn in een Robin Schulz remix. Don't think I could Vorige week nog don't op nummer 1, deze week dus op nummer 2. Hier wordt het dan, loop nummer 1. Mix, Prayer in Zee. Oh, aardig wat weken in de nieuwe Breakdown. Vorige week op nummer 1. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Je hebt drie nummers nog niet gehoord als je goed geluisterd hebt. Dat kies je Hideaway. Kelvin Harris met Summer. is, die zijn uit de hitlijst verdwenen. Daar hadden we er nog één over. En die staat op nummer 1.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 I'm all on Bada bass, Bada bass, no trouble. I'm all um about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass.